1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Formateur Rutte is afgelopen avond bij de koningin geweest... om haar te vertellen hoe hij te werk wil gaan. Morgen begint Rutte de dag met een gesprek... met de fractievoorzitters van PvdA en VVD. Daarna praat hij met alle kandidaatbewindslieden. De eerste die hij morgen ontvangt zijn Lodewijk Ascher en Stef Blok. PvdA'er Ascher wordt vicepremier en minister van Sociale Zaken. VVD'er Blok wordt minister voor Wonen en Rijksdienst. Rutte wil zijn werk als formateur zaterdag afronden nieuwe kabinet kan dan maandag worden beëdigd door de koningin. In Dokkum gaan twee muziekfeesten volgende week niet door vanwege bedreigingen. De gemeente Dongeradeel wil niet zeggen wat voor soort bedreigingen het zijn. Maar omdat de veiligheid van bezoekers en artiesten niet kan worden gegarandeerd... zijn de vergunningen voor Enjoy Frisch en het artiestenfestijn ingetrokken. De evenementen zouden volgend weekend in Dokkum worden gehouden... met artiesten als Jesser en de 3J's.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 Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Weij. Welkom bij het Tweede Uur van Casaluna. Het eerste uur had ik een gast, Connie Jansen. Twintig jarig jubileum viert zij met een fantastische voorstelling. How long is now in een hele grote, kale... ...kouwe in Rotterdam. En zij weet er toch met die dansers een veel sfeer in te brengen. Daar hadden we het eerste uur over. Het tweede uur heb ik u nodig. Ik hoop echt dat u mij gaat bellen om er een mooi uur van te maken. Op 0800-1121. Want ik wou het met u hebben over dansen. Connie Jansen zei, het wordt steeds populairder. Nou, dat wil ik dan wel eens weten. Wat doet dansen met u? Danst u zelf? Wanneer heeft u voor het laatst gedanst? Bezoekt u zelf voorstellingen? Uh, misschien uh, kent u een voorstelling van uh, Corny Jansen. Kunt u bellen, dus 0800-1121. U kunt mailen, kazeluna, Of twitteren, dat kan natuurlijk ook. Hashtag Kazeluna. Piet is de eerste beller. Goeiedag Piet. Ja, Goeiedag, dames. Hoe mag ik u noemen? U mag mij noemen Mieke. Want zo Mieke. heet het, Mieke van der Wij. Oh ja, natuurlijk. Ik heb al genoten u met die quiz en zo. Ja, fantastisch. Ja, dat heb ik ook nog gedaan, ik, ja. Ik, ik verstaat uw vak. Nou, dat vind ik een lief compliment. Dank u wel. Nou, uh, uh, nou gaan we het... Uh, ja, ik nu ben over 74. dansen. Ik ben 74. Ja. Dus ik stam uit de tijd. Dat dansen nog, uh, vooral in Nederland en in de Oostbloklanden, heel populair was. Het was het goedkoopste wat je, wat je kon doen. Het was niet zo duur. En je kon de hele avond dansen. Het was gek om dansen. Dus uh, ik weet nog wat van dat. En Ik, ik dans alleen maar niet zo tegenwoordig hiphop en zo. Dat moet ik allemaal niet... Weer, maar dus Engelswald, uh, Wezenwald, Slowfox, Foxlots, al die dingen. Ja. Bingo, dat was heerlijk, joh. En uh, ja, dansscholen, dus je was er meestal wel goed in thuis. En op een gegeven moment liep ik, uh, ja, jaren later, dat was in 51, liep ik tegen een, een hele jonge Poolse vrouw aan. Tijdens en... zo'n dansavond? Nee, nee, nee, gewoon uh, op een congres in, de, in Den Haag. Dat is een heel verhaal, maar dat wordt het verhaal te lang. Ik wou ga... ja. het over dansen, hè? Ja, ja, ja, heel goed. Ik ben blij dus, dat u dat uh, zelf in de gaten houdt, ja. En, en heel, ik vond het heel vreemd dat ze, mij vraagt, dat ze mij vroeg, houdt u van dansen? Ik denk, wat is dat dan nou voor vraag? Mm -hmm. Normaal vroeg je dat ze, houdt u van politiek, dan houdt u van dansen. Ja, oh, ze, en en dan ben je bij mij aan het goede adres. Dat bleek later ook. En daarna gingen we natuurlijk uh, ging je al snel trouwen. Dan hadden we jaar gingen we trouwen. Oh. En uh, in, in, in, we gingen veel naar Polen, dus dat was heel erg gek op de vader en de moeder. En we konden het toen gelukkig goed doen, dus we kochten al gauw een auto. En ik, was, ik had net een, een nieuwe baan gekregen. Dus wij, uh, en Polen is een, een spotgoedkoop land. Dus wij uh, gingen naar Polen. En als ze dan een dorpje binnenkwamen, dan, dan, dan, dan gingen we, gingen we weer zorgen voor een kamer. Dat kostte 25 gulden per week voor twee personen. Dat is niks natuurlijk. Maar, maar nu, nu, nu, nu raakt u zelf weer ver van dat dansen af. Dus... Ja, goed. En dan gingen we zo over een kamer. En dan gingen we zoveel eten. En dan gingen we naar het om te vragen of er een danspunt was. Oké. Okay. Het werd ons keurig verteld. En nou goed, het kost 2,50 entree. En het fijne was dat er met 30 dansparen toegelaten. Geen jongelui, want ze wilden geen rondrijd hebben. Alleen maar echtparen. 30 als die, als, als dat er echt waren, als ze dat betaald had. dan ging de deur dicht en ik kwam er niks meer binnen. Dat was, was een heerlijke sfeer. Hmm. Dus wij dansen. En die U, kon, u en, was een goede danser? Ja, de vrouw helemaal. Dus. dan uh, kwamen we binnen en toen. We, om, om, om, om acht uur begon het dan zo'n beetje. en om half negen begon het orkestje uh, te spelen. In, in, een Pools orkestje? Een Pools orkestje. Ja. Een orkestje, ja. hè? Ja, maar goed. En die, en die begonnen met uh, Put Your Sweet Lips, dat, dat nummer van Jim Ries, nou ik denk ik zit hier gebakken. Put Your Sweet Lips A Little Closer To The Phone? Ja, uh, dat is Engelse walt, hè. And pretend that uh, Ja, dat Piet doet dat ja. En ja. Uh, nou, ik nou, ken mijn klassiekers, avond. hè, Piet, vind je niet? Eh? Ik ken mijn klassiekers. Ja, ik heb het in de gaten. <laughs> nou, en toen, uh, en dat, als je zolang je dat orkestje geld wilt geven, dat bleef ze spelen, want het is achteraf is het uur uh, oh, okay. in de ochtend geworden. Net zoals in Afrika. Zo ja, gaat het en af en toe op. werden er wedstrijdjes tussendoor gedaan. En dan we wij nog twee klatsen rondgaan met de Engelse mans. Maar dat was, uh, dat was fantastisch als dat. Maar goed, luister Bent u nog steeds met die Polsen getrouwd? Nee, daar ben ik van gescheiden. Oh. Dus toen was het met de dans ook afgelopen? Ja, helaas wel. Trouwens, ik, zou, nou, ik, ik, heb, uh, ik heb een hele zwakke rug, dus helaas... Uh, dus, uh, uh, nee, dat is afgelopen. En gaat ook... u heeft in Oost-Europa mooie dansavonden meegemaakt. Ja, ja, ja. Met en, en, en, en ook op Bruiloft met dansen. Nou, dat, is een, uh, dat is een feest om dat mee te maken. Goed, en u danst nu niet meer. Nou, Misschien moet u het gewoon toch weer proberen, zelfs met die slechte rug. Het kan volgens ja. mij nooit slecht zijn. Ah, misschien vinden ze wel het dans uit voor een slechte rug, je weet. <lacht> Nou ja, anders moet het met uw herinneringen doen. Dank u wel voor het ja. verhaal, Piet. Ik vind het leuk dat u gesproken te hebben. Ik ja. heb toch wel een, een, een respect voor u. Nou. Dat had ik aan het begin al gezegd. Maar... Ja, nou, dat is uh, fijn om te horen. Oké, okay. en ik ga lekker verder luisteren. Ja, dank je wel. Ja, ik hoop dat dat nog leuk wordt, dat u een beetje gaat bellen. Ja. 080121. Over de dansen. Wat, uh, wat dansen met u doet, of u zelf danst. Nou, Piet bijvoorbeeld had mooie avonden in Polen... Mensen en Poolse vrouw, maar uh, misschien. Uh, u mag zelf dansen, u mag ook uh, zeggen. Ik geniet enorm van voorstellingen die ik zie. Misschien kent u wel voorstellingen van, uh, van Connie Jansen, die u heeft bezocht. Op een of andere gekke plek. Bel 0800 1121. Een mailtje sturen kan ook: Casaluna@ncv.nl of twitteren naar hashtag Casaluna. Chris Barry hoorde u en zo En het nummer heette Flower Empty Tree. Bram. Goeiennacht. Dag. Goedenavond. Hoi. Um, we hebben het over dansen. Ja. Ja, wat leuk. Want? Je um, bent zelf danser? Nee, totaal niet. Uh, maar ja, enigszins. Ik, ik ben muzikant. Mm -hmm. En um, ik speel gitaar en ik hou van doen. Um, dansen. Ja. Ja, ik, ik dans het liefst op uh, funk. Maar ga je wel eens naar een dansvoorstelling? Um, niet heel vaak, maar ik ben wel eens spreeks En ik vind dat erg leuk eigenlijk. Ja. En waarom doe je het dan niet vaak? Ja, geen idee eigenlijk. <lacht> ik, ik, ik ben niet gewoon... Ik, ik, ik heb mijn mogelijkheden nog niet zo opengesteld in het vlak. Je hebt je mogelijkheden nog niet zo opengesteld op dat vlak. Wat is dat voor een, een vreemd zo, vreemde, abstracte beschrijving voor... Wat? Ja, verdansen. <laughs> nee, maar, nee, maar begrijp wat ik bedoel? Het is zo'n abstracte omschrijving. Ik heb mijn mogelijkheden nog niet opengesteld. Ik bedoel, dat betekent gewoon dat je er nog geen zin in hebt, of uh, nou ja. Um... Dat je niet geïnteresseerd genoeg bent, of ja... Uh, yeah. Ja, ja, ja. Nou ja, moeilijk. Ik, ik ben wel eens bij een balletvoorstelling geweest. Een maal twee. Ja. ja. Um, ik vond het... Ik vond het ja, dat vond ik er erg van. Ik vond het prachtig. Um, de manier hoe ze hun lichaam gebruiken ook de muziek. Ik vond de muziek vooral heel erg uh, gaaf. Ja, je blijft toch muzikus. Maar die... Ik blijf toch <laughs> muziek hangen. Ja. dat je in het naam nou gebruikt wordt. Ja, Corny Jansen die vertelde dat ze dus uh, in die voorstelling... echt ook een live uh, band heeft. Dus uh, die werkte... Uh, ja, heel erg samen met die, met die muzici. En die hele voorstelling komt ook in combinatie met die muzici tot stand. En dus uh, het ligt ook weer wel heel dicht bij elkaar, dansen en muziek. Connie Jansen? Conny Jansen, dat was mijn gast. Maar kennelijk heb je dat niet gehoord. Nee, ik ben net ingetuned. Je bent ik ben net ingetuned? Oké. Okay. Nee, de Conny Jansen, dat was mijn gast, dat is een choreografe. En die heeft verteld over een voorstelling die zij heeft gemaakt. En die, ik weet niet, woon je in Rotterdam toevallig? Nee. Um, nee, ik woon in Den Haag. Op nou in Amsterdam tegenwoordig. Nou ja, in Rotterdam is die voorstelling in de Tremremise. Oké, okay, wacht, van... ik, ik noteer het even. even. Oké. Okay. Ja, waar, waar, waar... In de Tremremise in Rotterdam-Noord. Als moet je gewoon eventjes op onze, onze, onze Facebookpagina kijken. En daar, ja. daar, daar vind je alle informatie en daar vind je ook filmpjes. En dan kan je ook een beetje een idee krijgen van wat het is. En dan kan je zien of het iets voor je is. Dankjewel, Bram. Ja, ja. ja, Dag, ik ga verder met Jacobien. Ja, goeienacht. Goeienacht. <laughs> ja. ja, met Jacobien de Boer. Ja. Ik, euh, nee, ik, ik vroeg of ik, euh, ik hoorde het gesprek met uh, Connie Con Con Jansen. En ik vond, wat ik interessant vond is dat zij uh, haar dansers uitkiest, uh, zo verschillend uitkiest. Ja. Want juist in ballet zijn de mensen zo vreselijk gelijk. Nou ja, in sommige balletten wel. Als je een zwanen meer, uh, ja, hebt, dan, dan, dan, ja. dan worden die meisjes volgens mij juist uitgezocht op gelijkenis. Ja. Ja. Ja, en, en ik ben nou, ik ben bezig met een biografie van een danseres oh. uh, met Gertrud Leistikoff. Wie is dat? En die danste vanaf 19, ja, 1914 danste ze voor het eerst in Nederland. En toen is ze, ze, ze was een Duitse en ze is na in 1918 in Nederland gekomen. En zij. Uh, Aan Het uh, einde van de Eerste Wereldoorlog? Ja, ja, ja? Ze, vooral in het, uh, tussen de twee Wereldoorlogen is ze hier uh, in Nederland heel belangrijk geweest. En ik vroeg me af of er nog mensen zijn die haar misschien hebben zien dansen... of die misschien les van haar gehad hebben. Nou, dat zou kunnen. Ik, ik, ik roep iedereen op die dit hoort... en die iets daarvan weet om, uh, om contact op te nemen. Nog even, Gertrude, luister Of was dus een Duitse danser, is, die hier dus in het interbellum in Nederland heeft gedanst. Ja. En um, waarom was zij belangrijk voor de Nederlandse danscultuur? Nou, dat in die tijd was, eigenlijk, was er eigenlijk helemaal geen belangstelling voor dans. Je had uh, Isidore Duncan, die is voor de eerste wereldoorlog en die had, heeft een beetje de boel opgeport. Maar daarna was er eigenlijk een hele tijd, uh, was die dans een beetje in het verdomhoekje. En zij heeft, uh, door, door, dat, door haar optredens, heeft zij een, hele grote, een heel, uh, hele grote groep mensen weer geïnteresseerd gemaakt in dans... En zij heeft ook uh, door heel Nederland opgetreden, van uh, Den Helder tot uh, in Zeeland. Dus zij ze, ze maakte tournees en ze heeft heel veel uh, lesgegeven. Maar was zij iemand die in de klassieke traditie danste? Nee, nee Duitse dans. Uh, uh, expressionistisch, uh, ja, uh, Ausdruksdans heet het. Ja. En, uh, dus, dus, uh, ja het is, en, en haar dans is ook heel persoonlijk, heel... Um, um, ja, haar, uh, ik... Die, die, haar scholen, zij kon ook haar leerlingen, die deden haar een beetje na, maar die konden haar niet even na. En die had eigenlijk niet een, een soort techniek. Moeten dus, we denken aan Isadora Duncan, die sfeer? Um, een beetje Isadora Duncan, en, en, uh, maar, maar vooral uh, Marie Wiegman, die Duitse danseres. En uh, Paluca, dat is ook een Duitse danseres. Een beetje... Um, um, ja, expressionistische ja. dans. En bijvoorbeeld Daria Collins, die naam zegt je ook ja, wel iets? Ja, Daria Collins was een, een, een tijdje een leerling Colin, van ja. haar geweest, van, van Luistikoff. En uh, die, ja, die richting moet je op dan, moet ja. Je denken. Ja, ik ken ja. Daria Collins omdat zij uh, geruime tijd de partner was van Slauwerhof. Ja, ja. ja. Dus, ja. En ze had samen met, uh, met Luistikoff in Den Haag een school... En, uh, en Slauerhof heeft ook heel erg zijn best gedaan om uh, dat, uh, dat Daria wat minder hoefde te werken. Want Lajstikov was al wat ouder en die liet Daria ook een heleboel les geven. Maar uh, Slauerhof vond dat Daria te hard moest werken. En dat ze daar eigenlijk, uh, dat ze eigenlijk uh, daar, uh, niet sterk genoeg voor was. Ja. ja, maar wat interessant. En waarom schrijf jij haar biografie? Uh, omdat ze voor de Nederlandse dans toch heel belangrijk ja. geweest is, want ze heeft ook het dans, uh, uh, uh, uh, dat het onderwijs een beetje geïnstitutionaliseerd werd, mm -hmm. dat het niet allemaal maar mensen waren die, die zomaar konden beginnen, dat er diploma's waren en examens, daar heeft zij een uh, belangrijke rol in gespeeld. En ze heeft ja, ze heeft een heleboel mensen ook geïnspireerd om te dansen en om. Hmm. Uh, ze is ook vaak afgebeeld, dus. Uh, Interessant. Ja, het is een hele, het is een ja. hele en, en ze heeft bovendien een heel spannend leven gehad. Oh, vertel daar nog eens even iets over. Mannen. <laughs> mannen? <laughs> ja, mannen. Uh, ze was eerst getrouwd in Duitsland met een met een Duits uh, man en die, uh, maar die moest in de eerste wereldoorlog. Uh, ja, was hij de hele tijd weg. Ja. En toen heeft ze eigenlijk uh, heeft ze, heeft ze een school in Dresden begonnen. En ze heeft toen nog een tournee naar Nederland gemaakt. En toen in 1917, toen, tijdens een tournee, uh, ontmoette ze een Nederlandse rozenkweker. En die... Uh, uh, daar is ze verliefd op geworden en hij op haar. Dus uh, nou ja, toen is ze naar Nederland gekomen. Maar van tevoren was zij door die rozenkweker uh, uit haar hotel gehaald... en helemaal gefeteerd in zijn appartement met uh, ja, allerlei lekker, lekkernijen. En, en overal bloemen natuurlijk en fruit... En, uh, Terwijl zij uit de Eerste Wereldoorlog kwam in Duitsland waar niks te halen was. Dus nou, ja. dat was één uh, groot feest in Nederland. Uh, hij, wist is... die, hij wist hoe hij haar moest verleiden. Hij wist hoe hij haar <laughs> moest verleiden. ja. Wat een mooi verhaal. Wanneer komt je uh, biografie uit? Ja, dat, uh, ja, dat, dat uh, is het, altijd een, een dat lastige een vraag. Hè? Ja. <laughs> Mensen die biografieën schrijven, die, die, die grijpen dan naar hun hoofd, of die gaan heel ja, veel. Moeite ja, kijken. Het, is, het is een, heel, het is een uh, er komt ook steeds meer om, om de hoek kijken. Ja. Dus het. Uh, nou, ik hoop. Uh, uh, 1914 of uh, 2014. Ik ben zo in de vorige eeuw, ja. 2014. Dus, nou, ik zie er met belangstelling naar uit. En uh, dank je wel, Jacobien. En. Um me, mochten er dus mensen zijn die zeggen, ja, maar daar weet ik nog wel iets van. Ik heb Gertrudelijst die koffers zien dansen. Of die op een of andere manier nog iets uh, uh, aan kunnen dragen waar ja. je wat aan hebt. Je weet het maar nooit. Alhoewel, nee. dan wordt het natuurlijk nog weer later. Nou goed, dat risico nemen we dan maar. Ja. Dankjewel. Dat zou heel mooi zijn, ja. Ja, leuk verhaal. Oké. Okay. Dankjewel. Evert Roelofse. Daar ga ik mee verder. Go Hallo. Goeienacht. Ja, goeienacht. Evert. Nee, Peter. Oh Peter, Peter. Okay. Oh, nou dan is het misschien verkeerd doorgekomen. Neem me niet kwalijk. Nou, bovendien werd ik eerst bloemen genoemd. Dat vond ik wel een mooie naam. Ja. Die klopt ook niet. Geeft niet. Uh, ik ben uh, voormalig leraar CKV. En, dat, is, uh, uh, dat is cultureel. Uh, ja, culturele en kunstzinnige vorming. vorming. Juist, dat is het culturele Sinds kunstzinnige. Twee, vorming. het jaar 2000 ongeveer. Ingevoerd in de bovenbouw. Van, okay. uh, ja. Uh, nou, in het kader daarvan krijg ik dan vier havelklassen binnen. Uh -huh. uh, die denken, zeker 2, wat moet je daarmee? En zo? Dan, dan, ik dat de is, dan is het uw taak om, uh, om daar iets van te maken. Precies. Ja. Onder andere dans. Ja. film, dat ging allemaal nog wel, want je hebt een theorieboekje, daar wordt in uitgelegd wat de rollen zijn van de regisseur, de acteurs en iedereen die erbij betrokken is. En dat, de making-of, dat gaat er meestal alleen naar koek. Maar zodra je aan dans begint dan uh, krijg je te maken met een klas die een voornamelijk een beeld heeft van... dat zijn allemaal homo's die in roze tutu's rondhuppelen en zo. Daar willen we toch eigenlijk niet al te veel van weten. Terwijl je natuurlijk tegenwoordig programma's hebt als So You Think You Can Dance... Hè? waar Connie Janssen ook uh, af en toe aan meewerkt. En dat is toch wel het absolute tegenovergestelde van homo's in, in, in roze tutu's. Dat vind ik wel een enorm clichébeeld, ja. zeg. Zeker. Nee, maar waar ik het over heb, mm -hmm. dat, er, dat in het jaar 2000, ja, zeg maar, ja. toen U... dat vak in werd gevoerd, is toen waren wel het programma's er and... niet. Ja, ja. <laughs> er is wel het een Plus. en ander veranderd. Nou, zeker. Ja. En, kijk, op, het, het begon dan ook, dan heb je ook nog zo'n vier havenklasje, daar zitten dan een stuk of zeven jongetjes in, uh, die zijn lid van de plaatselijke voetbalclub, uh, die hebben daar dus al helemaal niks mee. En terwijl ik ondertussen zelf, want ik moet zeggen, ik zat voornamelijk in muziek en literatuur. Eigenlijk wist ik zelf niet eens zoveel van dans. Mm -hmm. Dat is wel aan. Sorry, wat je? En dat sloeg wel aan bij die leerlingen. Dacht u niet, ik sleep ze gewoon mee naar echt een goede moderne dansvoorstelling? Want die waren er in het jaar 2000 natuurlijk ook wel. Oh ja, nee, maar dat was de bedoeling. Want kijk, de, de hele opzet van de lessen was... Ik uh, liet dus in een aantal lessen zien... wat gaat de schuil achter het maken van een filmproductie... van een toneelproductie, van een dansproductie enzovoort. Mm -hmm. Zodat als je bij een voorstelling zit... dan heb je een beetje een referentiekader. Mm. Nou, als ze die theorielessen gehad hadden... dan daar een dansvoorstelling, een filmvoorstelling. En, in, in en dat een theatervoorstelling. Dus. Ja. Precies. En, en welke dansvoorstelling werd dat dan? Uh, zelden. Of nooit. <laughs> Ik woon in Harlingen. Uh, oh. Dan moest je naar de Harmonie Leeuwarden en daar worden niet al te vreselijk veel dansvoorstellingen gegeven. Ja dat, dat, ja, dat is dan wel jammer, hè? Dat je daar zo ver weg ja. zit. <laughs> maar goed, dat, dat is toch gelukt? Maar, nou, om ze mee te, om, te nemen. Gewoon, Eigenlijk een beetje hetzelfde als met uh, muziek was ook een van de disciplines die we behandelden. Uh, nou had ik het liefste gehad dat mijn leerlingen ooit eens een keer naar een klassieke concert gingen. Mm -hmm. Dat doen ze het niet. Ze gaan uh, het liefst naar een popcorset. Nou ja, dat is ook muziek. Dus dat moesten wij dan accepteren. Dan ze een keurig verslagje van oké, okay, prima. Uh, maar het is maar heel zelden geweest dat leerlingen of naar een dansvoorstelling uh, waren geweest ja. of naar een uh, klassieke ja. muziekuitvoering. Ja, jammer toch, hè? want missen ze ja. toch veel. Ja. Nou, nee, ik moet wel zeggen, uh, van al die jaren... dat het ooit enkele keren <lacht> ik blijf maar zo zover heb gekregen... dat ja. ze dat toch deden. <lacht> ja? Nou, dan was ik wel heel blij. Ja, Dus af en toe lukt het toch. Maar goed, het, aan jou heeft het niet gelegen. Hé, hey, dankjewel Peter voor je verhaal. We gaan de hey, ve Ik heb nog één uh, vraagje. Nou. Want ik heb met, uh, jouw interview met, Con uh, met Connie gehoord. Ja? Die zoekt een aparte locatie... Ja. Voorstellingen. ja. Uh, nou, is toevallig mijn broer. Is, uh, die heeft een kapitale villa in Bussum. Waar hij. Uh, een stuk of zes, zeven keer per jaar. kamercorsetten organiseert. En altijd afsluiting van het corsetjaar. Uh, doet hij altijd een voorstelling in de tuin. En je dacht, dat is misschien iets voor Conny? Ja. Nou, weet je wat? Gaan haar, uh, we gaan dat haar doorsturen, hè? Dit, uh, dit voorstel. Dat, ja. dat, ze is er nu niet meer, ze is op weg naar Rotterdam. Dus uh, nou, ze, luistert, ze luistert misschien in de auto. Nou ja, als dat zo is, dan kan, dan kan ze reageren. Nou, dan hoor je het zo meteen. Ja, dan, dan, dan moet ze even uh, uh, achter de computer intikken. Uh, Tindalvila.nl. Dan ziet ze de historie van uh, uh, wat daar allemaal gebeurt. Hoe, hoe schrijf je dat, hebben we niet helemaal goed begrepen. T Tim? Tim. Tindal Villa. Oh, Tindal, oh, daar ben ik wel eens geweest. Ik ben er wel eens geweest bij een concert op de Tindal Bet Villa. Ja. Nou, daar weet je wat over. Ja, oké. Okay. Goed. Nou, dan maken we het toch nu een eind aan, want ik heb nog een heleboel bellers. Tindalvilla.nl. Oh, okay. ja. Dankjewel, ja. Peter Roelofsen. Uh, ga verder met Willem. Dag Willem. Goeiedag. Dag. Goeiedag. In de auto, volgens mij. In de, in de auto. Ja, ja. We zijn weer net het. klaar met werken. Oh, en wat heb je gedaan als ik zo vrij mag zijn? Ik uh, zit uh, in de afdeling techniek, maar dan bij een, uh, bij een dansshow van uh, Ellen te Damme. Oh, nou leuk. Dus dat, uh, we hebben vanavond een voorstelling gehad in het Chagé Theater in Breda. Mm -hmm. En uh, ja, het ging over dat, dus ik denk ik uh, ga even bellen. Want Ellen vroeg uh, vandaag, geloof ik, uh, als, uh, als je ergens uh, bekend kunnen maken dat we nog in de theaters zitten, dan uh, graag zelfs. Dus... Oh, op die fiets. <laughs> nou, voor mij mag het, hoor. Uh, want zij heeft een... Ik ken Ellen ten Damme wel. Ik, ik heb ook al vaak voorstellingen van haar gezien. Fantastisch. Maar heeft ze nu speciaal een show die rondom dans is? Uh... Ja, het is een, uh, de show die heet Speed. Uh, Speed, uh, ja. Uh, ja. Het is eigenlijk een, uh, een combinatie van, uh, van uh, liedjes... van onder andere de CD uit Regende Zon. Ja. En dan met een uh, aantal dansers van het uh, Scapino Ballet erbij. Oh, wat mooi. Mooie combinatie. Ja, dat is een mooie combinatie. Die liedjes gaan hoofdzakelijk over de liefde en ook alle ellende daarvan. En dan in elk nummer zit Dans bij. En danst er zelf mee. En de eromheen. Mooi. En dans je zelf nog wel eens? Ik zelf? Nee, ik Nou, het niet Iedereen kan toch dansen op zijn of haar niveau? Ja, ik ben nou... Moet ik even... Ja, ik ben nu 33 en in die tijd dat ik 15 of 16 jaar was, dus 15, 16 jaar geleden... Oh ja. was het bij ons in het dorp wel heel populair om op een dansschool te gaan en zo. Maar ja, ik was zo'n beetje de enige die niet is gegaan. Nee, maar goed... Want ik de... vond Het ja, klassieke dansen vond ik een beetje te, te oudbollig voor mij toen. Ja, met klassieke dansen bedoel je dan... De quickstep, ja, de was. Ja. Maar goed, dat wordt, ja, dat, on, dat wordt nog steeds onderwezen op, uh, op dansscholen. Maar goed, ja. maar, luister, ik bedoel, dat is toch lang niet de enige manier van, uh, van, van dansen. Ik bedoel, er zijn zoveel verschillende manieren waarop je kan dansen. Ja, het is wel zo, als ik ergens uh, naar een concert ga... Ja, dan sta ik niet echt uit, uitbundig te dansen. Maar ja, je staat wel op het ritme van de muziek mee te gaan. Maar... Hm. Echt dansen kun je het nog niet noemen. Nee. Goed. Nou, in ieder geval, eigenlijk belde je om even reclame te maken... voor die leuke voorstelling die Ellen op dit moment doet, samen met Capino. Zeker. ze kunnen altijd kijken op uh, elleterdamme.nl voor, uh, voor alle data. Oké, okay, bij deze. Dank je wel. Oké, okay, dank da je. Ja, dag. Doe. Hay por el camino del sitio mío Un carretero alegre paso En su tonada que es muy guajira Y muy sentida alegre canto Hay por el camino del sitio mío Un carretero alegre paso que es muy sentida y muy guajira, alegre canto. Me voy al trasbordador a descargar la carreta. I'm <laughs> casar y si lo puedo lograr seré un guajiro dichoso a caballo vamos pa'l monte a caballo vamos pa'l monte a caballo vamos pa'l monte a caballo vamos pa'l monte Le lindo del mundo entero a caballo vamos pa'l monte a caballo vamos pa'l monte a caballo vamos pa'l monte a caballo vamos pa'l monte chapea el monte cultiva el llano recoge el fruto de tu sudor chapea el monte cultiva el llano recoge el fruto de tu sudor diario en casa luna Mieke van der Wij. Guillermo Portabales met het nummer El Carretero, een vernieuwer van de Cubaanse Guajira overleden in 1970. Dit komt van het gelijknamige compilatiealbum... dat in de jaren 90 uitkwam. Hiermee veroverde hij postuum de hele wereld. Nou, ik moet je zeggen... als ik dit zo hoor, hoor deze muziek... dan kan ik me daar ook van alles voorstellen, uh, bij voorstellen... wat uh, dansen betreft. Want daar uh, hebben we het over. We hebben het uh, We dansen. We willen... Zo, ja, dansen slapen misschien al. Ik zou het ook wel leuk vinden... om eens een echte danser nog even aan de lijn te krijgen. Nou, dat uh, kunt u doen. 0800-1121. U kunt ook mailen, kazeluna.ncv.nl of twitteren met hashtag kazeluna. En nu heb ik aan de lijn Frederik de Vries. Goedenacht, meneer de Vries. Goedenavond, Mieke. Ja. Uh, ik uh, heb uh, gebeld, want uh, ik had een aardige herinnering aan het dansen En uh, dat gaat uh, in die richting. Maar ik heb ooit eens geleerd, natuurlijk, zoals velen vele mijn, op mijn leeftijd... Uh, Zo'n ja, zo jaar of 13, 14 op dansschool. Dat ja. hoorde bij de, bij de opvoeding, heette dat, dat destijds. Ja, En uh, nog, hoor. Nou, ik had het niet gedacht, maar ik had uh, heel veel plezier van. Ja, waarom niet? En uh, dat is voor de rest van mijn leven is dat ook wel zo gebleven. Maar uh, een echte danser, uh, als je dat als professie bedoelt, dan, uh, dan heb je het er geen aan de lijn. Nee. Maar wel iemand dat hoeft die, niet, nee. die wel degelijk het hele leven gedanst heeft. Ja, ja want uh, ja. en, en waar, waar speelde dat leven zich af? Nou, het, uh, <laughs> dat speelde zich af, uh, ja. In het begin in Nederland en later in, uh, in Zwitserland. Ik heb uh, in Zwitserse getrouwd en uh, uh, de, de zaak ging dan meer zo dat, ja, uh, u kent dat wel wanneer je uh, wat gezeteld bent. Uh, je hebt wat, wat kinderen en zo, en dan, uh, en dan zijn er zo feestjes en dan... Er uh, zijn meestal de mannen die, die dansen niet en de vrouwen willen heel erg uh, graag ook weer eens een keer dansen. Hoe zou dat niet? komen? En, uh, en dan, dan kreeg ik altijd van mijn vrouw weer een set van, zeg, ga haar toch eens halen. Mm -hmm. Ze zit de hele tijd al alleen. En uh, Omdat ik graag danste, zei ik, oh ja, oké. Okay. En, en, nou, ik was degene die bij binnenkomen begon te dansen en s'avonds was erbij. Omdat u een dat van de, was, de weinige mannen was die ik, daar gewoon. Als gewo ik tijd kwam, in. dan had ik zo'n honger. <laughs> nou, om, omdat u een van de weinige mannen was die daar dus uh, plezier in ja, beleefde, ja. kennelijk. En ik moet ik moet, ik moet ik moet vaststellen dat dat bij heel veel uh, zulke gelegenheden zo was. Dat, dat zeg maar van, van de mannen, misschien 10% en dat is al veel, nog danst. En, en de, de meeste vrouwen he, uh, heel erg graag zouden willen dansen. En ik dans ook, ook erg graag. Want, uh, wanneer ik merk, maar merk dat, ik, uh, uh, dat iemand uh, uh, zich licht kan laten leiden. dan dan neem ik dat direct heel dankbaar aan en dan zwieren we door de hele... Maar hoe zou dat komen, meneer De Vries, dat die mannen dat niet willen en die vrouwen wel? Heb u daar een verklaring voor? Nou, ik heb het me heel vaak afgevraagd en ik heb het nooit kunnen samenrijmen. Ik vermoed dat dat toch een genetische kwestie is. Of, of dat ze dat een beetje iets te vrouwelijk vinden, maar het eigenaardige is, ze doen dat wel, ze doen nog veel voordat ze getrouwd zijn, en dan daarna is het over. Dan hoeft het niet meer. En ik vind het niet erg ver een vrouw tegenover dan uh, zoiets uh, te pretenderen. You don't pretend, you nee. do. Maar goed, dus zolang ze nog een vrouw moeten veroveren... zijn ze ertoe bereid, maar daarna houden ze ermee op. Want dan is de buit binnen, ja, bij wijze van ja, spreken. Ja, schrijnbaar, ja. ja. Nou, goed. Terwijl dat, voor mij was dat helemaal ja. nooit een zaak om een vrouw te veroveren. U vond het gewoon lekker om te dansen. Ja, het was heerlijk, om te dansen. En als je een, een goede danspartner had... dat hoefde niet eens jouw jou, uh, grootste liefde te zijn. Dat nee. kon het wel zijn, maar dat hoefde helemaal niet. Ja. Maar je, je kon er ongelooflijk van genieten. Yeah. Uh, het is dan werkelijk uh, als je over, uh, als één over de dansvloer gaat. En het is een hemelse zaak om dat te doen. Nee? En daarom was het voor mij ook nooit erg om dan, om nee. dan uh, meerdere. Te, en mijn vrouw die was ook uh, zelf. Uh, die danste ook heel graag zelf. Doet u het nog en, uh, steeds? Uh, ja. Nou. Zij, uh, zij begreep dat dan uh, ook heel goed niet. En uh, daardoor uh, iedere keer die uh, opmerking zeg Frederik uh, ik ga nog even Ja, dat, is wel lief. dat vind ik toch wel heel lief van haar. Goed, dank u wel voor het ja. verhaal. Mooi verhaal, dank u wel, meneer De Vries. Ja, ja we gaan verder met mevrouw Beekhuizen. Mevrouw Beekhuizen. Ja. Ja, bent oh, u de ja. Ja. ja, ik ben Elmi El El Beekhuizen. Ah. Uh, ja, ik vind het ook heerlijk om te dansen... Maar ik dacht uh, gelijk wat voor me toen uh, je straks vroeg uh, wie, wie heeft iets gezien van dans of heeft zelf gedaan. Ja. Want dat was zo'n ontzettend mooie voorstelling. Het is heel lang geleden. Welke over... voorstelling heeft u het nu over? Dat was in Carré. Uh, eind jaren 60, denk ik, begin jaren 70. En het was in, het, in Carré zelf. Omheen was dus eigenlijk uh, waar de stoelen gezet en in het midden. Um, stond de vleugel met Rijnbert de Leeuw daaraan. Uh -huh. En die speelde Satie. En Ellen Elinoff, die danste. Een beroemde danseres. Ja, in een in, in, in, in, in diagonale, kan ik me herinneren. En dan die muziek van Satie. En uh, de choreografie was van Koert. Was een kunstenaar. Ik weet het van achternaam niet meer. Koert... En je had ook wel uh, oh. een hele leuke filosofie over mensen en ouder worden en, en dan. Koert. Maar was het een choreograaf? Nee. Ja, het was een choreograaf. Ja, hij, hij, hij onder andere... Koert, ja, wacht even. Koert, iets met een ui. Ja. Nee. Ui of zoiets is dat? Nee. Ja, Koert Yves. Wat? Koert Yves. Met een Y, hè, geloof ik. Met twee F's of zo. Ja, die, die, die werkte veel samen met Ellen Edenoff, volgens mij. Ja. Ja, het, het ja. Me, die naam staat me vaag bij, maar ik weet hem niet helemaal. Mij, of Koorts Tuif of zoiets. Tuif Dat was het, ja. He? Ja? ja. Koorts Ik ja, geloof het wel. Nou, dat, dat, dat borrelt zomaar spontaan bij me ja. op. Maar dat is natuurlijk allemaal helemaal... Ja, nee, ja, het, die volgens was het. Voor mij he? wel, ja. ja. Die associatie met die krek hebben we dan de uien. Maar goed, die hebt u gezien. Die voorstelling heeft een onvergetelijke indruk op u gemaakt. En, ja. en, en, en bent u toen. Dansvoorstellingen blijven bezoeken? Of, of be ja, is... nou, ik ben wel vaak naar een moderne dansvoorstelling geweest, ballet. En uh, zelf ook wel gedanst, maar het was dan meer een amateur uh, jazzballet. Uh, nou ja, goed. <laughs> en veel dan... natuurlijk lekker gestrongen op feestjes. En, uh, ja. Wat maar... ik heel fijn vind, nog steeds. Maar ik ben nu 69 en er zijn niet zoveel mensen van mijn leeftijd die het leuk vinden. Die maar, wat leuk vinden? Uh, om te dansen. Nee? Nou, misschien meneer de Vries. <laughs> nee, Nee, maar goed. Maar u, u woont in Amsterdam? Nee, in Amersfoort. In Amersfoort. Nou ja, dan is het ook iets moeilijker om... Want in Amsterdam kan je natuurlijk toch nog steeds... Uh, ja, heel veel hele mooie, ook moderne dansvoorstellingen zien. Oh ja, mijn in Amersfoort zie je ook veel... Oh, uh, ja. Dus veel... U, gaat, u gaat nog wel? Jawel hoor. Ja, oké. Okay. Ja, Goed, heel mooi. Ja, Koers, Stuijf en Ellen Edinhoff. Ja. ja, hè? En Rijmert de Leeuw. Ja, ik denk, ik weet niet of Ellen Edinhoff die leeft volgens mij niet meer. Maar Rijmer de Leeuw oh. nog wel, die heb ik laatst nog op zien treden. Ja, Rijmer de Leeuw, ja, prachtig. Mag, nog steeds, ja. Hij speelt nog steeds prachtig, zat hij. Goed, Dat nou is, um, ja, zat hij. Een prachtig verhaal ook. Hartelijk dank, mevrouw Beekhuizen. Ja. ja. Goed, jullie fijne avond. Tot ja, dank je. Ja. Dag. Message to my girl van Split en zijn nummer uit 1984. Ja, ik heb het vannacht over dans. Ik heb Connie Jansen te gast het eerste uur, die een hele mooie voorstelling heeft gemaakt. Gaat aanstaande zaterdag in première in uh, de Tremremise in uh, Rotterdam Noord, Hillegersberg. Zij maakte altijd uh, stukken op uh, bijzondere locaties. En ik dacht, ja, dans, dat is zo universeel. Daar kan ik best een uurtje met u over uh, praten. En dat blijkt ook. Laurens heb ik aan de lijn. Ja, goedenavond, Laurens. Goedenavond. ik stond de Abbas... en toen hoorde ik over uh, dans. Ja. Uh, ik zat uh, in de jaren zestig op de IFCO-school in Amsterdam. Ja. En uh, op een gegeven moment komt daar een verzoek binnen van... Uh, Um, het Nationaal Ballet, Rudy van Danstig... of er een paar jongens geïnteresseerd zijn om in een... dus dan ben ik een jaar of vijftien... om uh, in, een, in een klasje te komen... die hij en de balletmeester, als ik het goed onthoud, Ivan Kramar... Um, wil, wil oefenen. En dan kan hij kijken of daar geschikte jongens bij zitten... voor stukken die hij in zijn hoofd heeft... waarbij hij jonge mannenlijven wil... Die, die, die, die wat minder stereotyp dansjongenslijfjes zijn. Ja, beetje een beetje steviger. jongens. beetje mannenlijf. Ja, ik snap het. Nou. Dat leek je wel wat. Ja, dood, heen, maar ik dacht, oh, dit is eigenlijk mijn kans. Ik vond het fascinerend. En nou, uh, ik heb daar denk ik een, een, een, een maand of acht uh, geoefend. Um, heb daar voor het eerst van mijn leven, ja, hey, hoe gek dat ook klinkt... opeens denk ik eraan deodorant gekocht, wat dat stond in de brief die we kregen... Ja. denk erom dat je deodorant bij je hebt. Dat had ik op dat moment nog nooit van mijn leven gebruikt. Ja, heel gek ja, dat dus dat soort dingen dan opeens... Ja, leuk Dat, dat klinkt nu onvoorstelbaar. Nee hoor. Maar, maar, dus ik ben naar de Bijkorf gegaan <laughs> om een spuitbus te kopen. <laughs> ja, die bus... Nou, heel veel, maar goed. Ja. Um, nou, ik vind de eerste keer dat je deodorant op je oksel spuit, dan schrik je toch ook? Ja, dan denk je wat, wat... Nou ja. ja. Ja, okay. Maar heel gauw begreep je wel... <laughs> Waarom dat was? Waarom dat was? Ja. Nou ja, um, ik, ik, ik, ik had zelf nog een soort, een soort, een soort warme een maillot voor onder mijn broek op de Brommer. Dus die, die, die, die had ik aan, maar er zaten gaten in. We kregen uit de grote bak in een van de oeverzalen, mochten we balletschoenen pakken. Nou, dat waren natuurlijk ook niet de aller... Uh, mooiste, een beetje afgetrapt en maar, toen zijn we aan de gang gegaan. Maar was het toen al in het nieuwe gebouw aan de Amstel? Nee, dat was in de Schouwburg. In de Schouwburg nog, ja. Okay. In de Schouwburg... Um, dus dat is best lang geleden al? Ja, Meer dan 25 67. jaar geleden? Ja ja, ja, ja, ja, In. Maar goed, het, maar, ja. maar goed ging Rudy van Dan zich dus ook echt met jullie uh, ja. trainen? Uh, hij had een van de, van de, van de, van de balletmeesters vrijgemaakt. En als ik het goed heb onthouden, heette die Ivan Krama. Ja. En hij zelf kwam heel regelmatig langs, werkte met ons, bekeek ons... Uh, gaf ons wat aanwijzingen. En hoe uh, vond je dat? Ja, geweldig. Want vanaf eigenlijk het eerste moment dat, dat er iemand aandacht aan je besteedt... je bent een 15-jarige die... Die, die met jouw manier van uiten en met je lijf en, en aanwijzingen geeft... en die tegelijkertijd een soort begerigheid heeft van... hé, hey, zo wil ik het hebben. En hmm. ja, dat is goed. Dat, dat was nieuw in ieder geval voor mij, dat er zo naar je gekeken werd... en zo met je gewerkt werd. Ja. Dat en was he, en, ademenemend. En hebben jullie of jij dan in ieder geval ook nog... daadwerkelijk in een voorstelling gedanst... Nee wel, in, nee, wel in een soort repetitieachtige voorstellingen. Maar hij zou dat groepje maand of zes, acht hebben. En dan zou hij daaruit een aantal jongens vragen om bij het gezelschap te komen. En dan verder opgeleid te worden voor het koor de ballet. En daar, tot mijn grote schrik, na zes, acht maanden, behoorde ik daartoe. Er werden geloof ik vijf of zes jongens uitgekozen. Ja? En ik schrok me lam... Van, nou, nou, nou moet ik een beslissing nemen. Ik, ik, werd, ik zat op de IFCO. Ik wou naar de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht. Ja. En ga ik nou als het ware met die dans verder? Of ga ik... Ja, en toen heb ik... Misschien had ik het anders moeten doen, maar toen heb ik toch gekozen om het niet te doen. Van, had hij al die tijd de... in jou geïnvesteerd en dan zeg je toch nog nee? Ja, omdat ik... Nou, ja, ik werd, ik werd opeens heel zakelijk tegen mezelf, geloof ik. Oh. Voor zover ik het begin, ja, dan moet ik... Ik zal nooit de sterdanser worden, want daarvoor is het al te laat. En dan. Uh word ik in het de ballet, kom ik, en dan, moet ik uh, en dan ben ik 25 en dan word ik afgedankt... en dan kan ik alleen nog maar balletlessen geven. Je ging wel heel berekenend te werk, zeg. Nou, ik schrok ook. Als ik terugkijk, denk ik dat ik dat heel gek van mezelf vond. Dat ik, ik moest opeens een keuze maken van waar wil ik naartoe. Maar je had toch ook kunnen denken, ik ga gewoon lekker een paar jaar dansen en dan zien we wel weer... Ja, maar ja, nou ja dat, ja, dat, dat past. ja, dat zou ik nu gedaan hebben. Ja, ja maar toen niet. Ja. Maar toen niet. Nee. Ik vond dat te eng. Ik, ik, ik ja. voelde mezelf niet, niet uh, hoe zou je dat noemen, genoeg zelfvertrouwen van, dat, dat red ik wel. Ja, ik snap het. En op dat dramagebied, en om docent drama te worden, daar, daar, daar werd je op die IFCO natuurlijk al een heel klein beetje op, op, op klaargestoomd. Ja. En dat, ja. Want daar... Ja. Want daar dansten we bijvoorbeeld al met, met Luc Boyer, was een van onze oh, ja. uh, docenten van BEFT Bewegingstheater. Ja. Nou, en die gebruikte bijvoorbeeld spullen van zijn voorstellingen, ook met ons. Dus wij, wij, wij konden binnen die attributen op zijn manier en zijn manier van dansen... Uh, dat, dat, daar gebruikte die ons ook voor om dingen uit te proberen. En, en nou ben ik nog maar één ding benieuwd. Ja. Die, die periode, want die heeft toch wel enorme indrukken op u gemaakt. Ja. Uh, wat hebt u daar de rest van uw leven aan gehad? Nou, met name Rudy van Dansig. Want ik heb later nog een aantal, tijdens mijn opleiding als docent Draam... ik heb wat contact met hem gehouden. En hm. wij hadden op een gegeven moment samen het plan gemaakt... om, uh, om de dansers een soort theatertrainingen te gaan geven. Nou, Rudy van Dantzig vond dat schitterend om dat te gaan doen, maar de organisatie en met name de dansers vonden dat absoluut niks. Hm. Want, maar wat ik daaraan overgehouden heb, is de, ja, toch de hartstocht van Rudy van Dantzig. Ja. Bijzondere dat die, man, hè? Ja, dat, dat, dat blijft zo overeind. Het, het, en ook de rust, dan kwam hij zitten en dan deed hij die benen over, door mekaar... En dan bekeken je en dan kwam er een hele zachte aanwijzing. En als je dan bijvoorbeeld zo'n Luc Bollier gewend was... die dwars door die ruimte schreeuwt van... en nou is het afgelopen! Nee. En deze man was aandachtig, zorgvuldig... En, en, en, en gaf je een plek die ik in ieder geval als vijfdejarige nog nooit... Nee. op zo'n manier had ervaren. Dus het is toch ook uh, op een bepaalde manier uh, belangrijk geweest... in uw leven, die periode? Heel belangrijk, ja, Heelbaar. ja absoluut. absoluut. En gaat u nu nog wel eens naar een dans voorstellen? Ja, de laatste die ik gezien heb is Capino in Rotterdam. Ja, mooi hè? Ja. En dat was uh, Adembenemon. Ja. ja. Dus dat hebt u er ook misschien aan overgehouden: een, uh, een, een liefde voor de dans. Ja, absoluut. M mooi verhaal, dank u wel, uh, Laurens. Ja. Laurens Ja, hartelijk dank. Ik ga nou, okay. Ja, want we hebben nog uh, vijf minuten. En ik denk dat we daar nog. Uh, nou, in ieder geval Riet in kwijt kunnen. Goeie nacht, Riet. Ja, Ik denk dat je onze laatste beller bent. Vertel. Nou, dat maakt niet uit. Ik zit al een jaar of zes op uh, stijldansen. En eerst ben ik daar met mijn vriendin mee begonnen. En daar waren veel te weinig mannen. Ja. Dus toen was ik genoodzaak om als man te dansen. Nou, dat vond ik na verloop van tijd natuurlijk niet zo leuk. nee. En de dansschool, die werd eigenlijk vanwege de subsidiekraan die dichtgedraaid werd, werd die ook een klein beetje opgeheven. Dus toen ben ik, ik heb daar wel een meneer ontmoet en die danst ook altijd met zijn vrouw. Maar door omstandigheden kon zij niet meer dansen. En toen zegt hij nou, dan nou wil ik het in, met toestemming van zijn vrouw, wil ik het met jou wel doen. Dus wij zijn naar de dansschool gegaan. En uh, daar is de jongste, meen ik, een veertig en de oudste is in de tachtig. Ja. Ik ben zelf 76 en wij doen nog elke week twee uur, een anderhalf uur oefenen. Maar dan hoofdzakelijk alleen in stijldansen. Nou, ik kan het iedereen aanbevelen, want het is ontzettend lekker voor je lichaam... en het is een ontzettend leuke ontspanning. Ja, dus het brengt u veel? Ja, het brengt heel veel, maar het is een, ik kom uit Amersfoort... en ik vind het alleen heel jammer, want we gaan hier een heleboel buurthuis dicht... Ja. En dan moeten de mensen een andere locatie zoeken. Nou, dan wordt het uh, 9 van de 10 keer een stuk duurder. Dus uh, als ze de mensen in Amersfoort goed in beweging willen houden. dan moeten ze die buurthuizen toch een beetje open houden. Ja. Want anders dan uh, wordt alles even stram en stijf. Ga, ja, ja. Ga, gaat u nog wel eens naar een voorstelling? Want... Ja, wel. We zijn, uh, nog, ja, dat is al een hele tijd geleden. Heb ik een uh, van het Russische ballet gezien. in de Flint in Amersfoort. Ja, ja dat was fantastisch. Ja. Dat was echt fantastisch. Het leek alsof die dames op rolschaats reden, maar ze dansten gewoon. Het was echt geweldig. Mm. En ja, en uh, dingen voor de televisie. Ben ik ook heel, uh, kijk ik ook heel vaak naar. Ja. Maar uh, mijn voorkeur gaat uit naar stijldansen. Ja. Nou, dan, uh, dan geniet u waarschijnlijk wel van uh, Strictly Come Dancing. Dat is nu afgelopen, maar. De... Ja, maar dat, uh, dat, dat, is, dat vind ik te veel show worden, hè? Oké. Okay. Dat vind ik ook meer naar de balletstijl gaan. Maar zoals je vroeger echt die uh, dansprogramma's had... op de televisie in die wedstrijden... ja, dat uh, geeft bij mij toch de voorkeur. Uh. Ja, ja. En, Dit en... is echt een beetje... ja, dat is voor ons natuurlijk qua leeftijd... natuurlijk niet niks meer om iemand uh, tussen je benen door te trekken. En op je schouders de... te nemen, dat lukt natuurlijk niet meer. Bij de jive doen ze dat, geloof ik, hè? Iemand tussen je benen ja. door te trekken. Ja, maar welke, welke dans vindt u dan wel... Uh, Leuk, nou, of wat mooiste, dat is uw favoriet? Nou, de mooiste dans vind ik de tango, de Engelse wals, de quickstep, de samba, de rumba. Ja, ik vroeg er eentje en noemt u het hele tijdje. Ah, nee, op. ik noem ze allemaal op. <laughs> <laughs> hebt u geen, hebt u geen, uh, geen uh, dans die nu... Nou, de mooiste vind ik dan de Engelse wals. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Je kan hele mooie variaties mee doen en de stijl op zich vind ik erg mooi. Daarbij de muziek natuurlijk erg die uh, gedraaid wordt. En dan wordt tango aan de beurt. Dus ja, dat vind ik geweldig. Ja, er wordt toch steeds veel gedanst hoor in Nederland. Goed, ja. dank. Ja. En, uh, u, u bent 75, hè? Ja. Levert het nou nog nieuwe romantiek op? Nou nee, daar ga ik niet voor naar dansen, hoor. Nee, maar het kan gewoon toch komen. Ook al ga je er niet speciaal voor naartoe. Nee, maar goed, ik, de, de echtparen die op de dansclub zijn, moeten al, uiteindelijk met z'n tweeën zijn. Want het is natuurlijk heel oh, ja. erg moeilijk om, uh, ja. ik heb dat zelf natuurlijk ook een poos gedaan, om als heer te fungeren. Maar oh. goed, dan moet je toch, als je met een heer heerdans moet je de dames pas weer kennen. Dus dat is ontiegelijk moeilijk. Ja, en dan moet je weer leiden en dat ja. heb je misschien ook helemaal geen zin in. Nee, nee, maar dat vinden de mannen ook niet leuk dan, hè? Nee, tuurlijk niet. Want, Nee, nee. Maar goed, ik doe het met heel veel plezier. Ja, en maar hebt u het ook in uw jeugd veel gedaan? Ja, ja, ja. ja. In mijn jeugd heb ja. ik wel... Uh, maar gewoon vrij dansen, maar niet op dansles. Want ja, nee. toen was het een beetje kostbaar natuurlijk om te doen. ja. Maar goed, het houdt je lekker soepel. Ja, dat is inderdaad waar. Oké, okay, dankjewel Riet. Ja, succes ja. met je uitzending, hè? Ja, nou, ja dank je ik, ik vind het heel lief uh, dat je dat zegt, maar uh, de uitzending is bijna afgelopen. Um, we zijn er bijna aan het eind gekomen van uh, Casa Luna. Nou goed, morgen is er natuurlijk gewoon weer een uh, om twaalf uur. En zometeen uh, dan uh, gaat uh, de vaaraat van ons overnemen... Roel Koeners met zijn programma De Nacht Klinkt Anders. Ik dank u voor het uh, luisteren naar de uitzending en ook uh, alle bellers, want ja, anders hebben wij ook niet een leuke tweede uur natuurlijk. En uh, nou, mocht u in de buurt komen van de tramremise in Rotterdam, ik zou zeggen doen naar Corny Jans. Dag, goedenacht.